9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De economische crisis is nog niet voorbij. Dat zegt de Duitse bondskanselier Merkel. in haar nieuwjaarstoespraak die vanavond wordt uitgezonden. Volgens Merkel worden de economische omstandigheden in 2013 niet makkelijker, maar moeilijker. Vorige week zei de Duitse minister Schäuble van Financiën dat het dieptepunt van de economische crisis achter de rug was. Schäuble verwees onder meer naar de aantrekkende economie in Azië en de Verenigde Staten. Volgens bondskanselier Merkel beginnen veel hervormingen hun vruchten af te werpen, maar is er meer geduld nodig bij het oplossen van de economische crisis tweede Kamervoorzitter Verbeet maakt zich zorgen over de manier waarop het nieuwe kabinet tot stand is gekomen. VVD en PVDA besloten onderwerpen uit te ruilen in plaats van compromissen te sluiten. Dat kan ertoe leiden dat er voor onderwerpen te weinig draagvlak is, zei Verbeet in het Radio 1-journaal. Zonder compromissen dreigt volgens haar opstand, zoals bij de VVD tegen de inkomensafhankelijke zorgpremie. PVDA-prominent Verbeet hoopt dat het kabinet de rit uitzit. Dat is volgens haar heel goed voor de stabiliteit van het land. In Enschede woedt al uren een grote brand op een meubelboulevard. Twee winkels en een wokrestaurant staan in lichte laaien. Het gebouw waarin de winkels zijn gevestigd is gedeeltelijk ingestort. De brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Bij de brand in Enschede komt veel rook vrij. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. En zo'n dertig mensen, onder wie opgevangen daklozen en verslaafden zijn geëvacueerd. In het Zuid-Hollandse dorp Sommelsdijk bij Middelharnis zijn vannacht vier busjes en twee auto's uitgebrand. Waaronder een onherkenbare politieauto. De vier busjes waren door de politie voor de nieuwjaarsnacht ingehuurd. En ook een gewone personenauto brandde uit. De voertuigen stonden geparkeerd in de buurt van het politiebureau in Sommelsdijk. Al-Qaeda heeft in Jemen 3 kilo goud gezet op het hoofd van de Amerikaanse ambassadeur in dat land. Bij de huidige goudkoers is dat ruim 120.000 euro. De dood van een Amerikaanse soldaat is goed voor 17.000 euro. Het aanbod geldt voor een periode van 6 maanden. Meldt de terreurgroep in een geluidsopname op een aantal jihadistische websites. Al-Qaeda in Jemen wordt als een van de gevaarlijkste afdelingen van de terreurgroep beschouwd. Dan het weer nog wat motregen en veel wind. Het wordt een graad of 10. Tijdens de jaarwisseling op veel plaatsen regen. Morgenochtend nog wat regen, in de middag droger en af en toe zon. En het wordt ongeveer 7 graden. Op Oudja's avond u goed bij Max op Nederland 2. Vanaf kwart voor negen. Een klucht...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 NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedemorgen op deze oudjaarsdag. Uitvinder Morning After pill overleden. Wat kost een hotel? Dat is de vraag in het monopoliespel. Weer tijdens de jaarwisseling en de strijd in Syrië onbeheersbaar. Syrië zal namelijk in een hel veranderen als de strijdende partijen daar blijven weigeren om met elkaar te praten, vreest de internationale gezant voor Syrië, Brahimi. Afgelopen weekend nog zouden ruim 200 inwoners van een wijk in Homs door het leger zijn geëxecuteerd. Korsvadam is Arabist, oud-ambassadeur in onder meer Syrië en schrijver van het standaardwerk De Strijd om de Macht in Syrië. En we praten nu met hem, kijk, ook een beetje terug op het afgelopen jaar. Goedemorgen, meneer Van Dam. Goedemorgen. Is er in 2012 iets ontzettend veranderd eigenlijk in de krachtsverhoudingen? Uh, want wij hebben het idee dat de rebellen oprukken. Maar hoe kijkt u er tegenaan? Er is zeker wel heel veel, heel veel, heel veel veranderd, omdat de oppositie veel meer terrein uh, heeft gewonnen. Maar ik zou toch het jaar 2012 willen omschrijven als het jaar van de wishful thinking, van het wishful thinking het denken. Want uh, men heeft over het algemeen gedacht dat Assad wel zou vallen en dat het dan snel bekeken zou zijn. En dat heeft ook een beetje het, het, het optreden van het Westen uh, gekenmerkt. Dus uh, de, de regeringsleiders hebben gevraagd dat Assad moest verdwijnen, maar hij ging natuurlijk niet weg. Want als hij weggaat, dan, dan is hij dood. Uh, sancties zijn ingesteld, maar die hebben wel gewerkt. Die hebben zelfs het regime zwaar getroffen, maar de bevolking minstens zozeer, Dus het is een grote ellendige. Eigenlijk, eigenlijk, waar het westen had het een soort stiekeme agenda of misschien wel hoop dat die zou verdwijnen, zodat ze zelfs niet hoeft in te grijpen. Nou, dat is het dilemma. Het probleem, probleem is dus niet of je iets doet wat moreel juist is... maar het, probleem, het punt is, het criterium zou moeten zijn wat het resultaat is van het optreden. En het Westen heeft eigenlijk een soort verwachting gewekt bij de oppositie... dat ze wel eens hulp zouden krijgen, zoals in Libië dat het geval was... Maar met alleen het sturen van dekens of medicijnen win je geen oorlog. Dus, maar ja, ondertussen ja. dacht iedereen... Van, nou, het verplaatst zich, hè. Aanvankelijk kregen we heel veel berichten binnen uit uh, de omgeving van Homs. En vervolgens verplaatst het zich naar Aleppo. En toen dacht iedereen, nou, het is een kwestie van dagen, weken... maar lang zal het niet duren. Ja, dat is dus dat wensdenken. En iedereen heeft het alleen maar over de val van Assad. Maar niemand uh, bedenkt, of bijna niemand bedenkt... wat het scenario is als hij blijft. Want hij kan natuurlijk nog best... Uh, een hele tijd aanblijven, omdat, uh, omdat hij nog veel macht heeft... omdat hij de wapens heeft, meer dan de oppositie. Dus zolang die oppositie niet voldoende wapens heeft... of niet voldoende georganiseerd is, kunnen ze wel een heel veel uitrichten. Want in een oorlog in steden kun je makkelijk uh, binnendringen. Maar om de echt zo'n stad over te nemen, dat is nog maar de vraag. Zoals Aleppo, dat heeft al meer dan een half jaar geduurd. Ja, maar um, is dat dan ook misschien soms een onderschatting... of misschien soms ook verkeerd interpreteren? B bijvoorbeeld ook als het gaat om de rol van, uh, van de Russen. Dan worden woorden die in Rusland worden gesproken... over uh, de toekomst van het bewind uh, onder een enorm vergrootglas uh, gelegd. Um, is, uh, speelt dat misschien ook een rol? Ik denk dat het een kwestie is van uh, niet kijken naar... Uh, het, het is vaak zo dat de westerse politieke leiders denken... we moeten wat doen, we moeten stappen nemen. Dus dan komen die sancties, dan komen uitspraken dat Assad moet aftreden. Maar het gaat erom wat er nu werkelijk gebeurt. En er is geen sprake geweest van enige politieke dialoog. Dan moet ik onmiddellijk toegeven dat ik niet zo heel veel verwacht... van zo'n politieke dialoog maar, je, dialoog, maar je moet het wel proberen. Dus je hebt... Het alternatief, en ik denk dat uh, de VN-afgezant Ibrahim niet daar wel gelijk in heeft... dat het alternatief is een hel. Nou zitten ze al in een hel, maar die hel is blijkbaar nog in verschillende gradaties mogelijk. Ja, en hij zegt ook van uh, de strijd wordt steeds sectarischer. Nou is dat de strijd al steeds sectarisch geweest en dat ligt eraan eigenlijk dat dat regime qua structuur, qua ruggengraat... helemaal sectarisch bepaald is. Namelijk dat de aluwieten op, op sleutelposities zitten. Dat is al 40, bijna 50 jaar zo. maar eh, omdat het repressieve apparaat... zo duidelijk zichtbaar sectarisch is... die gedomineerd... wordt dat steeds duidelijker. Eigenlijk wat er al is, wordt steeds duidelijker zichtbaar. Ja, en op het moment dat dat uit elkaar valt... Uh, ja, dan gaan eigenlijk alle groepen met elkaar op de vuist. Um, nou ja, dat, het is, dat hangt er vanaf. af. Eigenlijk wil niemand dit. De Syriërs willen helemaal niet. Eigenlijk is Syrië oorspronkelijk een voorbeeld van tolerantie, ook tussen religieuze gemeenschappen, maar dit regime... Uh, heeft het dermate uit de hand laten lopen. Ze waren natuurlijk al uiterst, uh, uiterst onderdrukkend. Ja. Maar door met name die milities, die Shabiga, Shabiga dat zijn een soort spooktroepen, heet ze, door die uh, onbelemmerd hun gang te laten gaan, is het enorm versterkt. Dus je kunt, ook al is het misschien niet sectarisch... Als, de, als het sectarisch wordt geïnterpreteerd... kun je dat niet meer terugdraaien. Nee, met als gevolg dat 2013, zoals Brahimi zegt... misschien wel de hel uh, in Syrië losbreekt, of nog dat verder. Dat denk ik wel. En Assad zelf zal, uit, uh, zal, zal zich richten op 2014... dan heb je dus uh, presidentiële verkiezingen officieel... als het allemaal natuurlijk nog doorgaat. Hij wil formeel misschien wel aftreden, maar alleen op zo'n manier. En eh, we moeten er dus niet zonder meer op rekenen... dat 2013 het, de val, het jaar van de val van Assad wordt. Dat is natuurlijk een behoorlijke kans. Maar... En je moet niet alleen maar je concentreren op de val van Assad... maar natuurlijk minstens zozeer op wat er daarna komt. Dat is ook geen paradijs. Dat is duidelijk. Meneer Van Damme, ik dank u wel voor het gesprek... en uw uh, analyse van de situatie op dit moment... en de komende ah. tijd in Syrië. De verenemeerde... Ginecoloog professor Arie Haspels is gisteren op 87-jarige leeftijd overleden. Haspels was uitvinder van de morning-after-pil en medeontwikkelaar van de abortuspil. Hij was daarnaast ook nog een keertje huisgynaecoloog van de koninklijke familie. Professor Hein Bruinsen werd, net als vele anderen, voor aanstaande gynaecoloog in Nederland door hem opgeleid. Nu aan de lijn. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Wat is de betekenis, als we daarop terugkijken, van Haspels voor de Nederlandse vrouw? Uh, ik denk dat uh, Arie Halsloss een grote betekenis heeft gehad voor de Nederlandse vrouw. Hij is hoogleraar geworden in Utrecht in de eind jaren zestig. Uh, de bekende woelige jaren uh, van vrouwenemancipatie, baas in eigen buik en, en de hele emancipatie van de vrouw. En hij heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Uh, nou, zoals u al zei, door uh, het sterk propageren van de anticonceptie... een van de eerste dingen die hij deed toen hij hoogleraar werd... was het oprichten van een anticonceptie polikliniek in, uh, in het academisch Ziekenhuis in Utrecht. Uh, daarnaast heeft hij, uh, heeft hij uh, veel werk verricht aan het ontwikkelen en het, uh, en het propageren van de, van de morning-after-pill... En tevens vond hij dat als er sprake was van een ongewenste zwangerschap... dat een vrouw toch het recht had om deze zwangerschap te laten afbreken. Ja. En hij heeft in die zin ook aan de basis gestaan... voor de hele legalisering van de abortus. Ja, dat klinkt als een hele vooruitstrevende man. Uh, dat was hij ook. Ja, hij had, uh, hij had hele vooruitstrevende denkbeelden. En nou, hij was ook niet de broer om die uh, voor het... Uh, Uitgebreid voor het voetlicht te brengen. Nou, want dat viel ook op. Uh, het was niet iemand die uh, alleen maar, laat we zeggen, de traditionele media opzocht. Maar je, je vond hem ook regelmatig in bijvoorbeeld balladen als de Magriet en uh, de Libellen, waarin hij uh, verhalen had. Ja, nee, dat klopt. Ja, hij had ook het idee dat hij. Uh, hij heeft ook. Kijk, hij heeft naast, naast dit soort dingen natuurlijk veel wetenschappelijk werk gedaan. Maar hij vond ook dat je nou, dit soort denkbeelden ja, moest brengen voor het grote publiek. Ja, want het grote publiek, dat was de massa... en dan zorgde je dat er uiteindelijk iets kon veranderen. Dat was een beetje ja, de filosofie. Dat was een beetje de filosofie, ja. Ja. En uitvinden van de morning-after-pill? Ja, daar heeft, hij, daar heeft hij aan de basis gestaan. En, uh, en hij, heeft ook, uh, hij heeft daar ook onderzoek naar gedaan... om te kijken of de, uh, het idee van de morning-after-pill... wat afkomstig was vanuit veterinaire geneeskunde... en waar ze dat gebruikten om, uh, <laughs> om honden die... Uh, ja, ...niet goed gedekt waren of door een verkeerd beest gedekt waren... ...om naar de zwangers te zorgen dat die niet zwanger waren, werden... ...dat heeft hij ja, geëxtrapoleerd naar, naar de mens zou ik bijna zeggen. En hij heeft daar ook onderzoek naar gedaan... ...en laten zien dat het, dat het inderdaad werkt. Ja. Bijzonder. Dus dat is een belangrijke ontwikkeling. En een belangrijke ontwikkeling en, en doorbraak uh, destijds. En daarnaast was hij uh, ook nog gynaecoloog van de koninklijke familie. Um, hij was bij belangrijke geboortes. Hoe word je dat trouwens? Is dat toeval of uh, werd hij dat op basis van zijn uh, gezag of kunde? <laughs> ja, zeker een interessante vraag. Ja. Nou, ik denk dat. Uh, kijk, zijn. Uh, um, um, Beatrix was natuurlijk onder behandeling bij uh, professor Platen, zijn voorganger. En in die zin heeft hij dat overgenomen. En uh, ja, hij, is, uh, hij is dus inderdaad uh, gynaecoloog, althans van een groot gedeelte van het Koninklijk Huis geworden. Ja. En ook nog eens een keertje, dat is iets heel anders, uh, was hij betrokken bij de stichting Flying Doctors? Ja, ja, ja. hij heeft natuurlijk zijn carrière begonnen als zendingsarts in, uh, in Indonesië. Um, hij heeft uh, na terugkomst uit Indonesië heeft hier een opleiding gedaan. Hij heeft daar nog een tijdje in Nigeria gewerkt. Dus hij had een, uh, een grote affiniteit uh, met de tropen. En hij is uh, jarenlang voorzitter geweest van de Flying Doctors uh, in Nederland. En hij ging ook regelmatig ging naar Afrika om daar... Uh, om daar vistels, dat is wanneer vrouwen incontinent zijn geworden door een moeilijke bevalling, om daar vistels te opereren. Dat heeft hij jarenlang gedaan. Dus hij had een grote affiniteit met de gezondheid van de vrouwen in de tropen. Meneer Bruinsen, ik dank u wel dat u met ons heeft willen stilstaan bij het overlijden van Arie Haspos. Het waait hard buiten, maar blijft het ook hard waaien? Oftewel kun je zonder problemen vannacht vuurpijlen afsteken. We gaan er straks over praten met Marco Verhoef, onze weerman. Ik hoor die pingel wel, maar er is geen verkeersinformatie... want alle tunnels doen het weer. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1 journal met Bert van Sloten. In Volkel kan vuurwerk worden gekocht sinds 9 uur. Mino Remmers, heb je daar veel klanten bij je? Wat zei je? Of je veel klanten hebt? Uh, ja. Het liep hier meteen vol toen de deur openging. Dranghekken zelfs bij Koppens in Volkel. In de omtrek wel bekend, want het is een hele grote vuurwerkhandel. Normaal is het een ware huis, maar in de zomer beginnen ze al met de inkoop hier. En hier gaan de space inveders in een tas. Wat mag het kosten dit jaar? Is dan altijd het brutale vraagje. Nee hoor, het mag 100 euro kosten. We zitten op 97, dus we zijn er. Oh, er kan nog voor 3 euro iets bij. Ja, daar gaan we iets drinken voor. Wie al. stelt het budget thuis? Dat uh, wordt samen bepaald. Okay. Het is afhankelijk van het zakgeld uh, wat er nog over is. De Full Sky gaat ook nog mee. Ja, die is vandaag in de aanbieding. Een mooie pot van 1795. Ja, ja. Echt een super pot. Ja, het kost hier bijna niks. Ja, dus, uh... Nee, het kost bijna niks. De kanonslagen zijn nou wel 1,75 per stuk. Zitten er 200 in? Ja, gewoon zes? Achter loopt een handjevol groene sweatshirts... met karretjes door een waar bunkercomplex heen... om alle bestellingen in orde te maken... en zorgen dat de toonbank voldoende heeft om te kunnen pakken. De Turner King Jumbo Box, weet u ook allemaal wat het doet? Ja, dit is een uh, mortiertje met een lichtkogel en een hele harde knal. Mortiertje, het wordt ja. niet zo goed weer hè? om af te steken. Oh, ja, ze hebben de hele dag, ik dacht dat het toch, toch nog geweest is, het droog. Dus... Ja, maar nou mag het nog niet, toch? Om tien uur kan het beginnen. Drie kwartier, dan zal het toch wel droog zijn. Ja. Hier in Zuiden is het meestal droog. Oké. Okay. Ja. Sean Coppens is achterbezig. Het is zijn zaak waar we uh, aan een, in rondlopen. En hij verbaasde zich een beetje over eigenlijk dat. Uh, ja, hij heeft hiervoor tonnen moeten investeren. We weten het allemaal. Sinds SA Fireworks en Enschede, sprenkelinstallaties, complete bunkers. Hij heeft uh, er veel aan moeten doen. En dat terwijl het in Duitsland in de die gewoon in de schappen ligt. Ja, dat is heel, heel, heel apart. Zo'n verschil in Europa is. Dat dat kan eigenlijk. Ja, het is, het is, het is, het is, je ziet veiligheid we veiligheidsnormen hier allemaal moeten doen. En daar ligt het eigenlijk tussen de etenswaren kan het gewoon gepakt worden. Ja, is dat echt waar, ja? Zoals ik het hoor, ik heb het met mijn eigen ja. ogen nog nooit gezien, maar ze zeggen dat wel. Ja. Ja. Ja, hier zijn de, er zit zelfs gaas om de dozen heen, zag ik. Ja, voor de veiligheid. Uh, voor dat de het niet verpakken... weg kan schieten, mocht het per ongeluk afgaan? Ja, mocht er ooit iets gebeuren dat het in de veilige, uh, zit in de veilige verpakking, een kooi-verpakking eigenlijk, in een, een speciale doos die ook nog vetvrij is. Ja. Ik onderbreek een afrekening, geloof ik, of in ieder geval een bestelling. Wordt alweer opgelost, hier, dus hier, ja, ja. Het team uh, werkt als uh, een golietvuurtje. vuurtje. Ja, ik zie ja, Nou, ja. Het loopt als Ja. Wat uh, nemen de heren mee? Ja, maar je staat, Ja, maar wat is het? Vertel even de thriller, de next generation, zie ik. Dat weet ik niet, maar... dat weet ik ook niet. <laughs> je pakt maar wat. Ja, ja. Of kijken jullie wel een beetje wat het doet? Wat zoeken jullie? Oh, precies van vorig jaar uh, wat ik wil hebben. Uh, misschien ja? wel nieuwe dingen. Grondwerk, luchtwerk. Eh, uh, meeste grondwerk. Uh, zie je pot ook. Ja. Oh ja, hier ook nog een zak. Wat, wat zit erin? Wat mag het kosten, bedoel ik, dit jaar? Was van hem, dit is van mij. Ja, dat is maar 200 euro daar. Oh, het is maar 200 euro. Kijk, ongelooflijk weer, hè? Ja. Het wordt wel een beetje winderig en nat weer. Ja. Jammer, hè? Minder goed vuurwerk weer. Ja, maar we hopen nog dat we de, de, de, de kwade geesten, geesten kunnen verschuiven... en dat het toch wel een uurtje rond 12 uur droog zal zijn. Daarom is het ook, hè? Ja, ja, ja. ja. Zo om, is het om de kwade geesten te, te verjagen. Ja, ja, daar is het eigenlijk mee begonnen. Nou, en, uh... dan kan het maar niet hard genoeg zijn, toch? <laughs> en dat het zoveel mogelijk mag zijn. Ik wens jullie het allerbeste mee hier in Volkel. Dankjewel. Ik geloof wel dat het goed komt. En ja. straks zijn alles... Je kan het je niet voorstellen, Bert. Het is echt... Rijen aan rijen, ja. schappen vol, maar straks moet het allemaal weg zijn. Ook de orgasm en ook de space invader. <laughs> Je neemt zelf ook wel wat mee, hè? Nou, ja, ze houden er thuis niet zo van. Oh jee, oh jee. Nou, over dat uh, weer trouwens, ja. blijf luisteren, want we gaan straks nog eventjes tegen uh, half tien bellen met Marco Verhoefte. Dan we weten we wat voor weer dat wordt vanavond. Mijn no oor was dat. De situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek die wordt steeds onoverzichtelijker. Rebellen staan aan de poorten van de hoofdstad... en de president van het land pleit voor een regering van nationale eenheid... samen met die rebellen. Ondertussen heeft Frankrijk, de voormalige kolonisator... zijn troepensterkte uitgebreid. Afrika-correspondent Koert Lindijen. Koert, die rebellen in de Centraal-Afrikaanse Republiek... waar komen die vandaan, wat willen die? De Centraal-Afrikaanse Republiek is een chronisch instabiel land, een gefaalde staat eigenlijk. Uh, waar de overheid niet de capaciteit heeft om effectief te besturen. En dat is al zo, zo sinds de onafhankelijkheid in 1960. In de afgelopen tien jaar vonden er elf staatsschepen of muiterijen plaats uh, in, het land, in het land. En ook de huidige president Bozizé... Die kwam zelf in 2003 door een staatsgreep aan de macht. Nou, De rebellen bij al dit soort conflicten de afgelopen tien jaar... die komen meestal uit het uiterst arme en onbegaanbare noorden. Ook nu is dat het geval. Die rebellen die willen naleving van eerdere vredesakkoorden. Ze willen uitbetaling van achterstallig salaris. En ze hebben ook een agenda voor politieke hervormingen. Uit recente opmerkingen van woordvoerders van de rebellen... die overigens in Parijs wonen, die woordvoerders die zeggen... dat ze ook Hervormingen willen. En zelfs uh, de laatste paar dagen geven ze aan dat ze een aandeel in de macht willen. Of misschien wel de hele macht in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Maar de president, uh, die blijkbaar, is die daar gevoelig voor? Want hij wil uh, eigenlijk onderhandelingen. Wie is niet gevoelig als hij het mensen op de keel heeft staan, uh, niet waar. Een derde van het land is nu onder de controle van. Uh, van de rebellen gevallen de afgelopen paar weken. Sinds ze met hun offensief begonnen, begin december. Het regeringsleger van president Bouzize, die vecht eigenlijk nauwelijks meer terug. En de rebellen nemen stad naar stad in. Of misschien is het beter te zeggen. Ze wandelen die steden binnen omdat het regeringsleger met de staat tussen de benen is, uh, is weggevlucht. Ze staan nu op 75 kilometer afstand van de hoofdstad Bangui. En het einde van het drama is in zicht de komende 24, 48 uur, denk ik. Dan begrijp ik dat de leider van de Afrikaanse Unie ondertussen ook op bezoek is. Kan die nog een rol van betekenis spelen? Op de valreep proberen Afrikaanse... Uh, ...organisaties zoals de Afrikaanse Unie... Uh, ...tot een akkoord uh, te komen. Op bezoek gistermiddag was opeens vrij onverwachts... ...Boni Yayi, dat is de president van Benin... ...maar tegelijkertijd het hoofd van de Afrikaanse Unie. Uh, en hij stelde gisteravond voor in Bangui... ...om tot een coalitie-regering te, uh, te komen. Bossi hapte en die vond dat ook wel een goed idee. En het voorstel ligt nu bij de rebellen die, zoals ze zeggen... erover nadenken... En de Fransen spelen ook nog een rol. Wat, uh, wat, wat kunnen die doen? Frankrijk die heeft in 2003 Bozizet geholpen om aan de macht te komen. En ook een paar jaar geleden nog verdedigde Franse gevechtstoestellen... Uh, vliegtuigen die verdedigden zijn gezien tijdens een uh, mislukte Poging. Kortom, Frankrijk is altijd zeer betrokken geweest... bij uh, de ontwikkeling in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Maar de nieuwe president Hollande die wil daar een einde aan maken. Die wil een einde maken aan controversiële, vaak ook corrupte banden... tussen Afrikaanse regimes en uh, het Franse, de Franse regering. En Hollande zegt nu nee... Ik help je niet, meneer Boussizé. Het enige dat Frankrijk wil doen is de Franse belangen verdedigen in Bangui. Er zijn ongeveer 600 Fransen die leven in, uh, in de centraal afrikaanse Republiek. Economische belangen, de Franse ambassade, die zal worden beschermd... als in de komende dagen, zoals verwacht, de hoofdstad zal worden ingenomen door de rebellen. Maar Frankrijk zal niet ingrijpen aan de kant van het regime van Bozizé. Die tijden, die zijn voorbij, zegt president Hollande in Parijs. Helder, dankjewel. Koert Lindeij was dat. Het NOS Radio 1 journaal Monopoliespel. Radio 1 toert door een land in crisis. Waarin Louis de grens opzoekt van het Nederlandse spoor. De crisis in Rotterdam in de gaten wordt gehouden door één man met een telefoon... en Bert Bouwkoorts krijgt. Het verschil is groot. De een staat in Rotterdam. De andere bevindt zich op het platteland. Um, oftewel, uh, ons, is, dorp. ons dorp. Rick, waar ga je naartoe? Ik weet het niet. Ik ga nu gooien. En het wordt uh, tien. En ik kom bij mezelf in Haarlem terecht op de zeilweg. Want die heb ik. Dus ik hoef niks te betalen. Nou, ja, eens kijken waar ik uh, terecht kan komen. Ah, ik gooi zeven. Dat kom ik geloof ik ook bij mezelf terecht. ja. ja. Met ja. salaris in de Dorpstraat. Ja, en nou vind ik dat het toch echt een beetje tijd wordt... want ik heb net niet zo heel erg veel geld gevangen... om daar eens wat te gaan bouwen. Ik wil uh, huizen en hotels. Uh, laat die huizen maar, ik ga meteen over naar hotels. Is dat, uh, uh, denken jullie dat dat verstandig is? In deze tijd? Uh, dat ga ik vragen aan Camille Oostwegel uh, van Chateau Hotels. Uh, meneer Oostwegel, is het slim om nu een hotel te beginnen? Nou, als jij denkt dat je markt hebt, want daar gaat het natuurlijk altijd om... Uh, om je hotelkamers te vullen, dan moet je dat zeker doen. En uh, maakt het dan uit waar je uh, dat hotel begint? Dat maakt heel veel uit. Uh, er moet markt zijn, maar in mijn geval heb ik ook uh, wel markt gecreëerd... Er was niet overal marktwerk begonnen ben. Omdat het een heel bijzonder uh, project was met een grote uitstraling. En dan maar... trek je de gasten ook naar je toe natuurlijk. Ja, maar ook... markt kan je creëren, uh, ja. zegt u. Kan je, kan je overal markt creëren? Ik heb dus nu een hotel uh, uh, gekocht op Dorpstraat, ons dorp. Dus in kleine dorpjes. Kan ja. je daar ook markt creëren? Ja, misschien wel. Als je een, uh, ook een slimme marketeer bent. Want je moet natuurlijk ook uh, verstand hebben hoe je de gasten naar je toe haalt. En je hebt een mooi product en een mooi concept, dan kan dat altijd natuurlijk. Je moet iets bijzonders hebben. Je moet iets bijzonders hebben. Kijk, een doorsnee hotel in een dorpstraat, dat wordt niks natuurlijk. Maar als het een mooi dorp is waar men graag naartoe gaat en waar men wil verblijven... en je hebt een heel leuk ja. product, dan ja. kan dat zelfs nog in deze crisis. Ja, het, het wapen van, dat is niet echt een concept waarvan je zegt, nou dat, dat moet je doen. Nee, nee, nee, daar zou ik niet aan beginnen. Nee. Nee. En maar, voor alles blijft gelden, je moet er verstand van hebben. Hè? Ja, maar u zegt, zelfs in deze, deze crisis, dus zelfs ja. tegen de stroom in, ja. zou je een hotel kunnen beginnen. Nou, ik ben ook in de, in de begin beginachtiger jaren. was de crisis eigenlijk nog erger. Toen was de rente 18% op het rekening en uh, toen ging eigenlijk... Uh, de salarissen waren bevroren van iedereen. En, maar toen werd er niet over de crisis gesproken. Dat was een grote verschil. Iedereen zei, we moeten er gauw uitkomen... en de mouwen opstropen en vooruit. En, maar in die tijd ben ik begonnen. En, uh, dus het kan wel? Ja, en ik heb al mijn uh, kastelen onder handen genomen... gerestaureerd in moeilijke tijden. En dan kun je dus ook goedkoper aanbesteden, hè? dan wil iedereen voor je werken. Is weer het voordeel van de crisis. Dat, dus je moet als je durft hebt om nu iets op te zetten... en je hebt een goed businessplan en je bent een goede hotelier... en een goede marketeer, dan kan het nog altijd. Ja. Was het trouwens een goed jaar voor de hotels in Nederland? Uh, nee, het is eigenlijk al uh, sinds de crisis gaat het heel erg op en neer in de, in de Nederlandse hotellerie. Er zijn maanden die zijn heel goed en heel druk. En dan heb je een maand later weer die die opeens weer veel minder is door alle mogelijke omstandigheden. Het is natuurlijk erg belangrijk uh, dat de mensen vertrouwen hebben. En als ze vertrouwen hebben, ja, dan spenderen ze graag en dan gaan ze graag op stap en dan gaan ze graag genieten. Maar als iedereen maar over de crisis uh, loopt te zeuren... Dan, uh, ja, dan hou het geld in de portemonnee. Hè? Ja, dat is niet goed. We moeten het woord crisis niet meer noemen. Niet meer gebruiken. Gewoon ja. vooruit en genieten van de mooie dingen. Genieten van het leven en de mooie hotels en restaurants in Zuid-Limburg opzoeken. Ja. Ik, uh, ik koop een hotel op, uh, op Dorpstraat, ons dorp. En uh, ik zal het woord uh, proberen te vermijden. Ik kan het niet helemaal beloven, maar ik, ik, ik doe mijn best. Ik dank u wel. Heel graag gedaan. Nou. <lacht> Zo. Ik gooi drie van de Zeilweg naar Neude, Utrecht. 3000 euro, Rick. Dan hoop ik maar wel dat je zo op die hotels komt. Ja, nou ja. goed, ik gooi zes. Ah, Een kanskaart. Uh, Betaal de doktersrekening, uh, Bert. 5000 euro. Eigen risico? <laughs> <laughs> dat zou wel 5000 euro, zeg. Uh. Goedemorgen. Nou, vooruit dan maar. Nou ja, goed. Morgen gaan we verder. Morgen trouwens de laatste aflevering. Dan weten we ook wie het spel gewonnen heeft. Ik heb wel een idee. Uh, André maar zit er altijd glimmend bij. Nou goed, uh, dat is morgen. Morgen is nieuwjaarsdag. We hebben eerst natuurlijk nog het oude jaar te vieren. Uit te luiden. En uh, dat doen we vanavond natuurlijk. We zijn erg benieuwd hoe het dan ook met het weer staat. Marco Verhoef. Marco, op dit moment waait het enorm vanavond. Ja Bert, dat zal vanavond niet heel veel anders zijn, ben ik bang. Uh, we hebben op dit moment de windkracht 7 langs de kust. Nou, langs de kust staat altijd de meeste wind. Dat zou in de loop van de dag eventjes zelfs een kleine windkracht 8 kunnen zijn. Um, en maar in de avond gaat de wind wel weer iets afnemen. Ik denk dat we bij zee een windkracht 6 overhouden. En in het binnenland, ja, daar staat nu een windkracht 4 tot 5. En daar zal niet heel veel aan veranderen. Dus ook vanavond... En met de jaarwisseling moeten we toch rekening houden met minimaal een 4 en misschien zelfs wel een 5 aan, aan, aan wind. Ja, en wat moet je je daar dan bij voorstellen? Nou ja, ik denk dat dat toch behoorlijk lastig is voor in ieder geval de vuurwerkgasten. Ja, dat betekent dat die vuurpijlen volgens mij alle kanten op gaan. Uh, ja, nou, ze zullen door de wind gegrepen worden en uh, dan flink gaan afbuigen. En waar je natuurlijk rekening mee moet houden is dat als je dat op de grond neerzet uh, en er komt een windvlaag aan en die pijl is net aan en dat ding valt om. Ja, dan kunnen er natuurlijk toch makkelijker ongelukken gebeuren. Ik vind stil weer is altijd een stuk veiliger voor het vuurwerk. Dus uh, je moet er de ter degen rekening mee houden dat je het zaakje goed vastzet. En op het moment dat die pijl of wat dan ook de lucht invliegt... dat die gaat afbuigen uh, naar waar de wind naartoe waait. Dus ga zoveel mogelijk uh, met je rug naar de wind staan. Kijk dan naar je vuurwerk en dan, uh, dan waait het voornamelijk van je af. Uh, maar goed, dat moet natuurlijk wel iedereen doen... want anders heb je de pijl op de in je nek. Ja, precies. So, en, en nog wat, wat, wat regen, valt dat er ook bij? Ja, dat is natuurlijk het volgende probleem. Uh, ik, ik ben een beetje bang dat een heel groot deel van Nederland met neerslag te maken heeft tijdens die jaarwisseling. En uh, de mensen die in Zuid-Limburg wonen en op uh, Tessel, Terschelling, uh, die hebben de meeste kansen op, uh, op droog weer. Uh, het zal ook niet overal meteen helemaal uh, kletternat zijn, maar een, een, een brede strook over het land van Zeeland tot aan uh, Groningen. Uh, ja, moet toch echt rekening houden met een uh, natte jaarwisseling. Een natte en winderige jaarwisseling. Uh, ja. De beste wensen vast, Marco. En dank je wel voor het weerbericht uh, nu. Uh, Goed, dat is het weer van vanavond. Maar zo ver is het nog lang niet. Want het is nog ochtend. Het is een goede morgen zelfs. Ja. Nederland, heel johan en droog. <laughs> ja, Bert, goedemorgen. <laughs> goedemorgen uh, Wat ga je doen? Wij praten zometeen met Griekenland-kenner, historicus en dichter Kees Klok... over de Grieken en dan vooral over hoe zij die crisis beleven. Want ja, wat is de gemoedstoestand van het volk? We zijn toch een beetje geneigd om uh, met een Europese blik naar het land te kijken, met in ons achterhoofd termen als schulden, noodhulp, banken, bezuinigingen. En meneer, krijgen we ons geld terug? <laughs> nou, dat ik ga ik hem ook even met... vragen. Ik, ik weet niet of hij daar antwoord op heeft. Um, Kees Klok woont de helft van het jaar in Thessaloniki, moet ja. je zeggen, en hij weet heel goed wat er momenteel omgaat in de hoofden en op harten. Niki, klimt van dan de Grieken. op de derde vierde? Ja, die moet ja. op de ene na laatste ja, Op, op ene en na laatste okay. is het, ja. <laughs> wat dat dan is, um, in die, uh, wat er omgaat in die hoofden en harten van de Grieken, dat horen we na het nieuws van half tien met Jan van de Putten. Radio 1. Op Curaçao wordt vanmiddag een nieuw kabinet beëdigd. Het is een zakenkabinet met vakministers onder leiding van bankdirecteur Daniel Hodge. En over zes maanden moet dat kabinet plaatsmaken voor een politiek kabinet op Curaçao. De economische omstandigheden worden in 2013 niet makkelijker, maar moeilijker... zegt de Duitse bondskanselier Merkel in haar nieuwjaarstoespraak... die vanavond wordt uitgezonden. Vorige week zei de Duitse minister Schäuble van Financiën nog... dat het dieptepunt van de economische crisis achter de rug was. In Enschede zijn drie winkels op een meubelboulevard door brand verwoest. zo'n 30 mensen uit een nachtopvang in buurt werden geëvacueerd. En de oorzaak van die brand in Enschede is nog onbekend. En in het Zuid-Hollandse Sommelsdijk zijn vannacht zes auto's uitgebrand... Vier busjes die de politie voor het Nieuwjaarsnacht had gehuurd. En ook nog een onherkenbare politieauto en een gewone persoonauto. Ook uitgebrand in Sommelsdijk. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl Johan de Zwart. Een hele goedemorgen. In de laatste dagen van dit jaar hoort u speciale uitzendingen van Caro Goedemorgen Nederland op Radio 1. Met bijzondere gasten blikken we terug op dit jaar 2012. Een groot deel van het afgelopen jaar stond natuurlijk in het teken van bezuinigingen en de economische crisis. En dan vooral de malaise in Griekenland. In de studio dit uur is Griekenland-kenner en historicus Kees Klok. U kunt ons volgen op Twitter, hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland, KRO. Het is drie minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen, meneer Klok. Welkom. Goedemorgen. Um, 72 procent van de Grieken denkt dat 2013 een nog slechter jaar wordt dan 2012. Dat blijkt uit een peiling van de Atheense krant Tofima. Um, is dat zo ongeveer de gemoedstoestand van het land op dit moment? Ja, Ja, ja ik, ik, dat, is, dat, dat klopt wel. Uh, er is een enorm eh, ja, pessimisme, toch? niet bij iedereen uiteraard. Maar de meerderheid van de Grieken zijn toch wel murw geslagen... door alles wat ze over zich heen gekregen hebben in de afgelopen jaren. Want het gaat natuurlijk al jaren slecht in Griekenland. En ze zijn ook erg boos. Maar ja, je kunt niet altijd boos zijn. Dus dan word je ook vaak moedeloos. En je ziet het ook aan de enorme stijging van het aantal zelfmoorden in Griekenland. Hè? Meer, meer dan 3000 in, in dit jaar. En dat is ja. op voor een land wat tot voor kort het laagste zelfmoordpercentage van Europa had, is dat wel een, een gigantische uh, nare stap vooruit. Ja, ja. U woont een groot gedeelte van het jaar in, het, uh, in, in de stad Thessaloniki, hè, moet je zeggen. Het grootste ja, voordeel. Ja, ja, ja. um, hoe heeft u 2012 ervaren? Ja, nou ja, kijk, persoonlijk heb ik natuurlijk het grote geluk dat ik uh, voor mijn inkomen maar voor een heel klein deel van Griekenland afkomstig ben, uh, afhankelijk ben. Uh, dus uh, ik, ik, ik heb, laat ik zo zeggen... persoonlijk heb ik het, uh, zit ik in een luxe positie daar. Maar als je om je heen... Want wat is die positie? Nou ja, wat ik, doet u heb, daar? Ik, ik, ik, ik zit daar voornamelijk boeken te schrijven... en, en, en artikelen voor tijdschriften en, en vertalingen soms te maken... He, dus, uh, en dat doe ik voor het grootste, grootste gedeelte voor Nederland. Dus daar komt mijn inkomen voor een groot deel vandaan. Ik heb bovendien ook nog een Nederlands pensioen. Dus, dat, uh, ja. dus persoonlijk heb ik het niet moeilijk op dit moment in Griekenland. Maar als ik kijk hoe vrienden van mij en familie... Uh, Af, het afgelopen jaar echt in, in de narigheid uh, zijn geraakt door al deze toestanden. En echt mensen waarvan je zei voorheen, nou ja, die zitten, die zitten gewoon goed. Hè. Ik, een Bevriend hoogleraar die vervelende recht en ook niet die, het slecht betaald. Nee, nee die, die heeft ook niet de ja, die dan met pensioen en die heeft dan ook niet de slechtste pensioen gehad. Als je ziet hoe die mensen achteruit getippeld zijn. En dat zelfs mensen in, in, in, van, van dat inkomensniveau zeg maar zeggen van... ja, we gaan dit jaar maar geen stookolie kopen. We hebben maar een paar ton hout voor de houtkachel. En dan proberen we daar het huis maar mee warm te stoken. En dan ja. ga je toch afvragen, jongens, wat is hier aan de hand? Ja. En je ziet dat het... Het is natuurlijk een gesprek van de dag... Uh, in het café, op straat en vooral ook op de, op de televisie. Hè. Je zet s morgens eventjes televisie aan om uh, de actualiteiten te bekijken. Ja, het, het eerste wat je hoort is uh, crisis, crisis, crisis. Ja, maar dat lijkt me ook wel logisch, toch? Ja, ja, ja, maar ook allerlei mensen die geen antwoord hebben over hoe het moet. Hè. Of die daar uh, totaal uh, verschillend over denken. Ja... En, uh, ja. In de achtergrond is er toch wel een sfeer van algehele ja, moedeloosheid en boosheid. Ja. En, uh, en die boosheid verontrust mij ook. Want uh, daar kunnen natuurlijk hele nare dingen uit voortkomen. Gaan we het zo over hebben? Ook Precies. over de gemoedstoestand van uh, die Grieken dan verder. Ik wil nog eerst even van u weten, hoe bent u eigenlijk in Thessaloniki uh, terechtgekomen dan? Ja, dat... ik kan me, kan me voorstellen dat je op een Grieks eiland belandt. Of ja, dat je in ja. Athene gaat wonen. Ja. Wat is het verhaal daarachter? Nou, het verhaal daarachter is dat ik ooit met een Fulbright-beurs naar de Verenigde Staten ben gegaan. om uh, mij een korte tijd in een seminar bezig te houden met Amerikanistiek. En daar zat een dame uit Griekenland van de Universiteit van de Aristoteles Universiteit. Ah. Met dezelfde beurs. Ja. En dat klikte. En, nou ja, dat is natuurlijk lang geleden. We zijn op een gegeven moment getrouwd. En uh, mijn vrouw heeft in de Griekse diplomatieke dienst gewerkt in Duitsland... en ook op de ambassade in Den Haag. En daarna is ze vertaalster geworden. Ze heeft veel, uh, onder andere Hots, uh, Judith Hetzberg, Jan Eikelboom in het Grieks vertaald. En uh, we hebben altijd het huis aangehouden in Griekenland. En, uh, Want u toen, woont, nu is het zo, dat u woont de helft van het jaar in Griekenland en de ja, helft hier zo en, beetje? Ja, de helft van het jaar in Griekenland ongeveer. en de, ja, de helft van, Als je het bij elkaar optelt, ik pendel een beetje heen en weer. Ik ga volgende week weer naar Griekenland. Ja. En toen mijn vrouw overleed, vijf jaar geleden, toen, uh, nou ja, toen heeft mijn huis... Het, mijn zwager heeft het huis geërfd, maar wel met de afspraak dat ik het mag gebruiken. Dus ik heb daar uh, nog steeds mijn uh, pied à terre En ik heb daar, ben heel nauw verweven zeg maar, met, met een Griekse familie dat, dat, dat, een hele nauwe band dat zie je veel in Griekenland familiebanden zijn erg belangrijk ja. dat houdt houd, uh, een hoop Grieken nu nog op de been omdat familieleden elkaar uh, helpen hè? Als, als laatste vangnet, voor zo lang als dat gaat want wat ziet u uh, uh, wat is de impact van de crisis op, die, uh, op uw directe schoonfamilie dan ja nou de, de, de impact van de crisis op mijn directe schoonfamilie is natuurlijk dat uh, a, sterk teruggelopen zijn in inkomen. Ja. He, nou zijn mijn, mijn, mijn, mijn ene zwager die is, uh, die is met pensioen en uh, ja die heeft uh, die heeft, dat, dat, laat ik zo zeggen die pensioenen zijn, uh, zijn ook aardig teruggelopen. Die zijn wel wat de lagere pensioenen zijn wel wat meer ontzien dan de hogere natuurlijk, maar die is toch een deel van zijn inkomen kwijt. en uh, De belastingen zijn uh, navernand gestegen. Hè, met name de garage, dat is de, de onroerend goedbelasting die je betaalt bij de elektriciteitsrekening. Dat betekent dat die mensen met een heel klein budget moeten leven. Mijn andere zwager, die heeft nog het geluk dat hij werkt als atletiektrainer en uh, ja, leidt mensen op voor de militaire academie en dergelijke. En daar is nog wel werk in, hè, want uh, de militaire Uitgaven in Griekenland gaan recent Daar valt niet aan te tornen. Daar valt niet aan te tornen. Waarom niet? Omdat men als de dood is voor Turkije. Of dat terecht is, is een andere zaak. Maar uh, Turkije wordt nog altijd gezien als een, als een, als een grote dreiging. Ja. He, de spanningen zijn minder dan eind jaren negentig. He, het gaat ook zo up en down. Je hoort iedere dag bijvoorbeeld op de Griekse radio en televisie meldingen van Turkse vliegtuigen die het Griekse luchtruim schenden. En dan moeten die Griekse straaljagers er weer achteraan. En, uh, ja, uh, de, de ze hebben dus een conflict over het afbakenen van het uh, continent, Continentaal Plat... maar ook van het luchtruim. luchtruim ja, dus ja. de Turken zeggen, we zitten helemaal niet in jullie rug, luchtruim. Maar goed, en dat gaat zo over en weer. En ja, de, dus die defensieuitgaven, dat is ook okay. een... als die eens een keer drastisch omlaag zouden kunnen... Huh? als het is dus echt... Uh, uh, tot, tot een echte ontspanning zou komen. Ja, als die ja. conflicten over Cyprus en de EGCC en dat gedoe, als dat allemaal eens een, een keer goed geregeld zou worden en bijgelegd dan zouden die defensieuitgaven omlaag kunnen. En dat zou ook een flinke slok op een borrel schelen. Hoe kijken de Grieken eigenlijk naar u als een, nou ja, noord europeaan Misschien ook wel een van uh, op dit moment uh, de grote boosdoeners voor, voor, voor de gemiddelde Griek? Nou, nou, nee hoor. Merkt u daar iets van? Dat er da iets verandert in, die, in, die, nee. in hoe men op nee. u reageert? in de kringen waarin ik verkeer, en daar merk ik Nee, dat snap niets. ik, dat is nog familie. Ja, maar, maar ook als ik op, straat... op reis ga, ik reis veel door Griekenland, dan merk je eigenlijk niets als je vraagt waar kom je vandaan elke de taxi, nou kom uit Nederland. Maar ja, hoe denken jullie Nederlanders over ons Grieken? Dat en wat ik... zegt u dan eigenlijk? Uh, nou, dan, jullie zijn dan... een stelletje luilakken en betalen geen belasting. Uh, nee, dat, uh, dat zou ik niet over mijn lippen kunnen krijgen. Want nee. ik weet hoe hard ze werken als ze nog werk hebben. Maar ik leg dan wel uit dat, uh, ja, zoals ik het zie... dat er in Griekenland natuurlijk heel veel dingen misgegaan zijn. En dat dat voor een groot gedeelte op het konto van de Griekse elite. Maar echt niet op dat van de hardwerkende man in de straat geschoven kan worden. He, dus, maar ik heb eigenlijk niks van vijandigheid of negatieve dingen. En men zegt wel, ja, men zegt, ja, die, die minister van Financiën van jullie, Jan Kees de Jager, heeft zich met krasse uitspraken nog niet bepaald. Ja. Populair gemaakt. En ik weet niet hoe, uh, hoe dat uh, met Dijsselbloem gaat worden. Maar he, dat is wel één ding. De, de Grieken zijn uh, natuurlijk uh, toch ook Levantijnen zijn mensen, in het mediterrane gebied, daar. daar daar moet je niet die, met die Nederlandse directheid... dat wordt als bot en onbeschoft gezien... en dat we ze even de les lezen en zo... dat, dat wordt daar eens heel kwetsend ervaren. Daar zijn en, ze ook gevoelig voor. Ja, ja, ja. en dat is natuurlijk... Wij, heb, wij hebben een andere manier van met elkaar omgaan. En wij, hè, als, ik, als ik tegen je zou zeg, ja, zeggen... Ja, ik zie er helemaal niet zitten wat je nou gedaan hebt. Dat is, dat is echt ja. wel uh, helemaal verkeerd. Of zoals ik net zeg, het zijn luilakken die geen ja. belasting betalen... Ja. Ja. dan ja. heb je echt ja. een probleem als je ja. dat daar ja. zegt. Ja. Ja. Wat nou, gebeurt ja. er dan? Worden ze dan boos? Nou, dan wordt men wel boos, want het is ook gewoon niet... Waar natuurlijk, hè? dus dan, uh, dan krijg je een homerische discussie, zeg maar. Maar als je zegt van ja, jongens, kijk, uh, ja, we weten natuurlijk allemaal dat uh, hey, de belasting, ja, god, uh, als je dat wat omzichtiger brengt en ja, dan zou je jongens wat, wat beter gecontroleerd kunnen worden, hè, want nou, dan wordt, dat, dan wordt dat volmondig toegegeven, want er is natuurlijk van alles mis in Griekenland, maar. Dat is niet alleen de schuld. Dat is, dat is wel een groot gedeelte op het konto van de politieke elite... die natuurlijk de afgelopen decennia zeer onverantwoord uh, heeft, uh, heeft geleend en gedaan. Maar dat ligt natuurlijk ook aan de andere kant in Europa. Van uh, he, banken die, die maar leenden aan Griekenland. Ja. Om, met het idee van een euroland gaat niet failliet. Nou, dat dat, dat die... gebeurt gewoon niet. Maar ik nee, wil toch ja. even met u naar die gewone Griek. Ja, ja. Want uh, ja, je kunt inderdaad de politieke elite natuurlijk... Dat is, en dat zal ook wel zo zijn dat die uh, grotendeels schuld... Is aan dit hele verhaal. Maar wat kan de, heeft de gewone Griek uh, het idee dat hij zelf ook iets kan doen? Of dat hij zelf ook verantwoordelijk is voor de huidige situatie? Nou, soms wel eens te weinig. He? Het, het, is, het is natuurlijk wel zo. Het is dat... natuurlijk heel makkelijk om te zeggen. Ja, ja, ja dat ja. is de schuld van de hoge heren in Athene. Kijk, het is natuurlijk zo: de, de, de, de mensen die, die nu gepakt worden. zijn niet echt verantwoordelijk. Maar is natuurlijk wel zo: in de, zeker het begin van deze eeuw. was er een behoorlijke economische groei in Griekenland. 4%, 5%. En daar kregen mensen het idee van: jongens, nou het gaat goed en eh, nou dan kunnen we. Hè, de, de lonen begonnen ook te stijgen. Nou, dan kunnen we ook wel een lening nemen. Eh, ik, en dat werd ook vanuit de bank ook wel erg ge gestimuleerd. Hoe vaak wij tijdens vakanties in Griekenland niet gebeld zijn door een bank: van eh, nou, wilt u niet een creditcard? We hebben een leuk krediet. Ik heb helemaal geen krediet nodig, meneer. Maar, ja. maar hè, dus. En daardoor is er wel een, een, een, een behoorlijk consumentisme ontstaan. Een idee van, nou, de bomen groeien de hemel in. En dat is natuurlijk niet typisch Grieks. Dat is typisch menselijk. Dat hadden de speculanten in 1928, 1929, in de VS ook. Hè. Ja. Je kon flink de lenen. De basis was, gewoon ja, eigenlijk, ja. Die was er gewoon, ook gewoon eigenlijk niet. Nee, nee maar alles, alle, he, alle koersen gingen omhoog. Dus je kon lekker, nou, dan leende je nog een ton. En dan ging je investeren. En het jaar daarna ja. had je twee ton. Ja, Het jaar daarna, neemt 1929, goed, in andere Europese je niks landen. Meer. In andere Europese landen ja. is dit niet gebeurd. Nou, wat ja... Niet, niet in die mate. Niet in die mate, dat is waar. Dat is waar. En dat, wat is uh, dat dan? Ja, dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Hè, maar het is, het is wel zo dat, um, dat men het idee heeft... dan heb je nog wel uh, van, van pluk de dag. Uh, je weet niet wat het morgen is. Laten we er nu van genieten. En dat het toch wel eens een zekere zorgeloosheid onder de mensen was uh, en is. Nou, nu, nu niet meer is natuurlijk, want ja, het lid is flink op de neus ja. terechtgekomen. Maar werd, ik, ik, ik heb me altijd verbaasd als wij. Uh, met kerstmis daar zijn, eh, tot nu, nou dit jaar dus niet. En vorig jaar is dat ook wel een stuk minder. Maar ik heb het jaren gehad met kerstmis. Dan waren al die, die, die, die appartementengebouwen bij ons in de buurt... ...waar helemaal volgehangen met lichten... ...en van die, van die, van die halve garen opgeblazen Amerikaanse kerstplannen. Dat je dacht, nou, nou, nou, kan er niet ietsje ja. minder. En dat ging dan ook dag en nacht stond dat te branden... ...en te knipperen en te doen. En dan dacht ik, ja jongens, dit komt toch handenvol geld... De elektriciteitsrekening is daar natuurlijk toch lager vergeleken bij ons... maar dat kost toch een hoop geld. He, eh, ik ben ook wel verbaasd over vrienden van mij. Die, die, die, die, nou ja, dat kregen de kinderen. Hè? De, de, de, de oudste zoon die haalde zijn rijbewijs. En dus kreeg hij een auto. Had nou ja, dat is op zich niet zoveel mis met. Nou ja, maar, maar, maar er waren al twee auto's in de familie. weet je wel? Dat, uh, Nou was dat niet de armste familie. Het kon maar, niet op. Ja, het, het, in zekere zin kon het niet op. We, hè, we kunnen, het, het gaat goed. En, en, dus er is wel een... een, een veel onverantwoord geleend. Heel, heel veel Grieken hebben zich in de schulden gestoken... met het idee van nou, lage rente dat goedkoop... He, onze, onze lonen die, die, die stijgen. Een beetje zoals heel veel Nederlands natuurlijk. Een, een, een hypotheek met overwaardenamen en dat soort dingen... wat ook niet altijd verantwoord is. En zeker in deze tijd ja. gaan we dat merken. He. Dus dat is toch wel een beetje menselijk. Als het goed gaat, dat, nou ja, dan, dan, dan, gaat dan blijft het ook goed gaan... en dan komen er nooit meer problemen. Dat is natuurlijk verslagen onzin, maar dat is wel gebeurd. Ja. En uh, ja, dat, daar zitten we nu ook met... Uh, heel veel Grieken zitten dus ook met schulden... uit die tijd die ze terug moeten betalen. Ja. En dan gaat je inkomen... Omlaag. En dan, eh, dan gaat, eh, gaan de belastingen met hetzelfde procent omhoog. Zeg maar. En nou ja, dan, dan gaat je koopkracht daalt enorm. Terwijl de supermarktprijzen nog geen cent eh, omlaag gegaan zijn. Sommige dingen zelfs duurder zijn dan in Nederland. Want wij denken dat Griekenland een goedkoop ja. land is. En in een aantal dingen zijn natuurlijk goedkoper. Ik bedoel, gas, licht, stookolie niet meer. Maar eh, eh, elektriciteit, dat is nog wel te betalen. Als je in een restaurant gaat eten... dan kun je voor, uh, ja, voor een paar tientjes kun je, kun je met een hele groep... met, met, met vier man eten, wat je hier in Nederland voor één uh, persoon. Maar een heleboel dingen zijn ook duurder uh, dan, dan in Nederland. Een pak melk, ik geloof dat ik een paar weken geleden... 1,85 of zo voor een pak melk betaalde. Ja. Uh, dat is toch wel heel behoorlijk aan de prijs. Ja. We gaan zo verder praten over het dagelijks leven... voor de Grieken op dit moment.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 Beroemde plaat uit 1986, Graceland van Paul Simon. U hoorde daarvan het nummer You Can Call Me L. Het is 9 minuten voor 10. U luistert naar de KRO op Radio 1. Ik praat met historicus Kees Klok over de directe gevolgen... van de crisis in Griekenland. Um, ja, la, meneer Klok, laten we even teruggaan in de geschiedenis. Um, Griekenland is bijna failliet. Dat kun je gewoon wel zo zeggen, Dat kun je hè? wel zeggen. Ja. <laughs> um, hebben we dit eerder gezien? Ja, dat hebben we eerder gezien in uh, 1893, toen uh, ging Griekenland failliet... Ook door een te, te hoge staatsuitgave en ook een economische inzinking en, en dergelijke. En nou, toen is daar een paar jaar later pas, in 1897... is er een internationale commissie gekomen eh, vanuit de crediteuren En die hebben Griekenland onder financiële curatelen gesteld. En eh, nou ja, t, t, t, t, t, t, uiteindelijk is dat... Eh, ja, Daar hebben ze het opgelost in die zin dat. Uh hoe ze het precies opgelost hebben, dat weet ik nou in detail ook niet. Maar in mm. ieder geval, die hebben, Griekenland heeft nieuwe kredieten gekregen... maar wel onder streng internationaal toezicht uh, moest dat besteed worden. En toen zijn ze toch weer zo ver opgekrabbeld... dat ze in de Eerste Balkanoorlog een klinkende overwinning... op het Osmaanse Rijk konden halen, waardoor Griekenland... En u leeft helemaal op terwijl u dit zegt. Het <laughs> is net alsof u, alsof u ze dat ook gunde. Nou ja, ik kan nou gunnen, gunnen. Ik bedoel, ja, uh, dit is de geschiedenis. Ik heb, het, het is gewoon gebeurd en uh -huh. toen heeft Griekenland... Griekenland eigenlijk zijn ongeveer zijn vorm gekregen. Niet helemaal, maar die het nu heeft. Hebben ze veel extra of erbij gekregen? Ja, toen hebben ze heel uh, Macedonië, Zuid-Epirus, uh, een deel van Thracië en de, de, de Egeese eilanden erbij gekregen. Met alle navernante problemen. Maar goed, dat gaat misschien te ver om daar... Uh, maar het is, dus, het is dus eerder voorgekomen dat Griekenland ja. failliet is uh, geweest. En daar is men uh, uiteindelijk... Opgekrabbeld, toen in, heb je na de Grieks-Turkse oorlog heb je een, uh, een bevolkingsuitwisseling gehad tussen Griekenland en Turkije moesten de 1,2 miljoen Grieks-orthodoxen uit Turkije naar Griekenland vertrekken en ongeveer een half miljoen Islamieten naar Turkije. Dus toen had Griekenland een enorm immigratieprobleem. Er waren mensen die daar, ja, die moest je toch huisvesten. Ja. Euh, doen, hè, er moest een landhervorming plaatsvinden. Mensen moesten hè, veel, veelal boeren en dergelijke. En, ja, dat heeft ook heel veel geld gekost. En dat heeft Griekenland ook wel internationale steun voor gehad. Uh, daar, zaten, daar hebben ze ook uiteindelijk overleefd. En toen het allemaal een beetje de goede kant op leek te gaan... kreeg je de internationale uh, de crisis van 1929. Ja, de beurskracht. Toen ja, toen was de beurskracht. Toen was het weer uh, een narigheid en ellende, zeg maar. En toen dat zich weer een beetje hersteld had... kreeg je de Tweede Wereldoorlog met de Burgeroorlog eroverheen... Nou ja, daarna hebben de Amerikanen er miljarden in gepompt. En dat heeft toch wel gezorgd voor de, ja, de jaren 50, 60, voor industrialis industrialisatie, economische groei en dergelijke. Ja, dat is eigenlijk eigenlijk dan zijn dat twee decennia dat het even dat behoorlijk het, goed ging. Want verder zijn ze dus, oh, je ja. kunt zeggen, heel erg gewend aan tegenslag. En ellende. Ja, ja, ja, ja, is dat iets wat je nu ook merkt? Zit nou, dat ook in, het, in de, in de volksaard? Je merkt, je merkt dat, dat uh, kijk, de jongste generatie. Is natuurlijk wel erg verwend. Ja. Grieken zijn heel goed voor hun kinderen, hoor, als het even kan. Maar dat zijn wij hier ook. Ja, ja maar ja, Griekens, oude, Griekse ouders stelden er altijd wel een prijs op om een huis voor hun kinderen te kopen, bijvoorbeeld. Of een, auto. En, of een auto en dergelijke. <laughs> ja. uh, maar goed, even, even, je ziet wel nu dat Grieken terugvallen op die oude patronen. Wat is dat voor uh, patroon? Nou, dat familie elkaar helpt. Ja. He? De familie is heel belangrijk. En je steunt elkaar voor zover je kan. He, dus dat is een soort netwerk waardoor uh, veel Grieken... het uh, toch nog uh, in, in alle narigheid kunnen volhouden. Je ziet ook een beweging, met name van jonge Grieken uit, uit Athene... en ook wel Thessaloniki, die terugkeren naar hun dorp daar is al, mis, vaak nog wel een stukje land wat van opa of oma is geweest, wat in de familie is, en die daar mm -hmm. weer iets beginnen. de, de, de zoon van vrienden van ons, die, uh, nou, die heeft uh, iets met computers gestudeerd, weet ik wat, techni technische hogeschool komt, hij is een van die meer dan 50% jeugdwerklozen. Ja, nou, dat was nog een stukje land van de familie, en uh, ja, die is daar nu bezig uh, met, met champignons te kweken. Ja. Zo van, ja, ik weet niet of het een succes wordt, maar ik ga dat wel doen. He, Grieken zijn wel erg vindingrijk in, in in, in nare situaties. En hoe zit ik. het omgekeerd? Want wat je vaak ziet in tijden van crisis of werkloosheid... is dat er juist een, een trek is van het platteland naar de stad. Ja, is, is het een stroom die twee kanten op gaat? Nee, of nee, is het echt, nee, kun je nee, zeggen nee, dat de steden nee, een beetje je, je hebt natuurlijk in de jaren uh, 50, vooral de jaren 60 en 70... heb je een enorme trek van het platteland naar de stad gehad. Ik bedoel, het is niet voor niets dat de helft van de Grieken in Athene woont. Hè? En dan heb je nog... een, een ja. Thessaloniki heeft ook 1,2 miljoen inwoners. en Dan heb je nog wat kleinere grote steden... zoals Patra en dergelijke. Dus er is altijd... een enorme urbanisatie heeft plaatsgevonden. Je ziet nu wel het tegengestelde. Je, zijn natuurlijk, je ziet wat mensen weer teruggaan naar het platteland. Maar je ziet vooral... zie je ook heel veel Grieken... die, in Polen, die, die, die proberen in het buitenland aan het werk ja. te komen. Hè? In, uh, Duits... welke, welke landen zijn Ja, Duitsland. Duitsland werft zelfs... en dat gaat vaak omhoog omgeleiden... Duitsland werft zelfs nu uh, gericht uh, artsen in Griekenland. Omdat uh, ja, de Griekse medische opleiding staat dus heel goed bekend. En dat in de oudheid waren de Grieken al de doktoren. En, ja. Nou, ja, dat, de, de, dus op zich de opleiding van de artsen is prima. En uh, men, men, men, men werft dus gericht in Griekenland. En onder andere de dochter van een vriend, uh, vrienden van mij... die, uh, die werkt als gynecoloog in Duitsland. Ja. En, uh, dat is natuurlijk ook een... Met op, als je naar de toekomst kijkt, een, een, een, een, een zorgwekkende ontwikkeling. Nou, het is eigenlijk helemaal zorgwekkend. Ja. En daar gaan we zo na ja. van tien uur ja. over verder spreken. Ja. Ook. En ook misschien of er licht aan het eind van die, van die tunnel is. Want ja, uh, meer dan de helft van de jeugd is werkloos. Ja. Uh, de mentaliteit of de, de gemoedstoestand van de, van de Grieken is somber en boos. En ook nog eens een keer alle hoog, of tenminste veel hoogopgeleide mensen... Uh, trekken ook nog eens weg naar het buitenland. Ja. Somber scenario. Hè? Dat, is, dat is geen goed vooruitzicht. Nee, nee. Nee. Goed, gaan we zo over verder praten. Kees. Klok eh, tot na 10 uur. Griekland u blijft dus nog even in de studio en we praten straks verder. Eerst gaan we naar het nieuws van de NOS met Jan van der Putten. Tot zo. KRO, goedemorgen Nederland. Kies. KRO. Oud en nieuw op Radio 1. Morgenavond vanaf 8 uur. Oude wijzen Wilke van Amelrooy, Jan Turlauw en Xaviera Hollander. Naast nieuwe talenten. Rob Weinberg, Caroline Borgers en Dennis Wierspa. Waarom gaat 2013 hun jaar worden? Muziek komt live van de Good Old Amazing Stroopwafels en de Jonge Honden van Orlando. Morgenavond van 8 tot 11. Oud en nieuw op Radio 1.